Tijdrekken door asielzoekers um, zelf mag volgens de PvdA en de ChristenUnie niet worden beloond. PvdA-kamerlid Hans Spekman hoopt dat enkele CDA-kamerleden het wetsvoorstel aan een Kamermeerderheid zullen helpen. Staatssecretaris Steven van Justitie wil voorkomen dat slachtoffers van een misdrijf schadevergoeding mislopen. Hij heeft een wetsvoorstel gemaakt om te regelen dat de staat voortaan al tijdens het opsporingsonderzoek beslag kan laten leggen op het vermogen van een verdachte. Die kan dan zijn geld of zijn bezittingen niet meer wegsluizen. Teve heeft het wetsvoorstel voor advies voorgelegd aan verschillende instanties. Bij een veroordeling beslist de rechter over een schadevergoeding. Het slachtoffer wordt altijd als eerste gecompenseerd. Een eventueel restant gaat naar de staat. Verder wil Teve veroordeelden verplichten om per misdrijf... een vast bedrag te storten op de rekening van de staat... om de kosten van de justitiële dienstverlening aan slachtoffers te verbeteren. De Consumentenbond is een website begonnen waarmee de dekking van telecombedrijven in Nederland in kaart wordt gebracht. Volgens de bond wordt er veel geklaagd door mensen die geen bereik hebben met hun mobiele telefoon, soms in hun eigen straat. De website slechtedekking.nl bestond al langer, maar daarbij moesten gebruikers zelf de informatie leveren. Nu heeft de Consumentenbond een speciaal programmatje ontworpen dat op een smartphone gedownload kan worden. Daarmee wordt automatisch informatie doorgegeven over de provider... en de sterkte van het signaal. Ook wordt zo duidelijk of er mobiel internet beschikbaar is. Op de internetsite slechterdekking.nl ontstaat daardoor een kaart... waarop de zwakke plekken per telefoonaanbieder te zien zijn. De Nederlandse historicus Frank Diekutter heeft met zijn boek... Mao's Massamoord de Samuel Johnson-prijs van de BBC gewonnen. Hij krijgt daarvoor 22.000 euro. Het boek gaat over de grote sprong voorwaarts... waarmee Mao rond 1960 China wilde industrialiseren. Volgens Diecutter vielen er 45 miljoen doden... door buitensporig geweld en doordat zwakkeren doelbewust werden doodgehongerd. Diecutter kreeg in 2008 als een van de eerste inzagen in Chinese archieven daarover. China gaf in de aanloop naar de Olympische Spelen tijdelijk meer openheid. Het boek is gebaseerd op meer dan duizend documenten... en op gesprekken met honderd overlevenden...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 Awb Verkeersinformatie. De ochtendspitsfile's zijn snel aan het oplossen. Er zijn er nog twaalf en er springen er een paar uit. De A2 Den Bosch-Eindhoven bij Bokstel noord vijf kilometer. En elders op de A2 Eindhoven naar België. Bij het Europaplein, vijf kilometer, dat is bij Maastricht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Dorp, zes kilometer. Bij Amsterdam nog file op de A7 vanuit Hoorn. Tussen de Afrit Weide, Wormer en Knop het Zaandam 5 kilometer. Bij Arnhem viel op de A12 oberhausen Utrecht tussen Duiven en Knop het Waterberg 3 kilometer. Spreekt dit tot uw verbeelding? Dan bent u bij de Robeco Zomerconcert aan het juiste adres.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 Excellence. Simply delivered. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Criminelen moeten niet alleen boeten, maar ook bloeden voor hun daden. Dat vindt staatssecretaris Steven. U hoort hem zo dadelijk. We gaan eerst kijken in de Engelse kranten. Het afsluisterschandaal van de Britse tabloid News of the World vervult het publiek met afschuw. Grote bedrijven willen niet meer in de krant adverteren. En niet alleen News of the World leidt eronder. Ook andere kranten van het mediaconcern van Rupert Murdoch, waartoe News of the World behoort, worden getroffen. Correspondent Arjen van der Horst is naar de krantenkiosk gegaan vanochtend. Arjen, wat valt je op? Ja, het is wel, wel interessant om eens uh, al die kranten naast elkaar te leggen. Alle kranten hebben het op de voorpagina. En dat is echt een uh, unicum. Want ja, tot twee dagen geleden werd het hele afluisterschandaal. dat toch al enkele jaren woekert... Ja, door de meeste kranten voorkomen genegeerd. Van een paar kun je het ergens wel begrijpen. The Times en The Sun. Dat zijn twee kranten die onderdeel zijn van dat mediabedrijf van Murdoch. Dat zijn de zusterkranten van News of the World. Maar ja, ook de Independent en de Telegraph... Het deed het maar heel sumier, hoor. Die vonden het tot nu toe een verhaal van media, over media, door media. Niet zo boeiend. ging ook over bekende Britten die dan piepten... over de aantasting van hun privacy. Dat sloeg niet zo aan bij hun lezer, dachten ze. Maar dat is nu wel veranderd, natuurlijk. Alleen The Guardian, die heeft uh, het constant groot uitgepakt... is ook niet zo'n verrassing, want dat was de krant... bij wie dit hele schandaal allemaal begon. En die al twee jaar zich als een pitbull echt uh, vastgebeten heeft in het hele afluisterschandaal. Vandaag is dat echt anders. Alle kranten groot op de voorpagina. En hoe zit het eigenlijk met News of the World? Uh, dat is een zondagskrant, hè, dus die zien we niet vandaag. Ik zie op de website al wel uh, wat berichten, ook van uh, de hoofdredacteur. Enig idee hoe de krant van zondag eruit gaat zien? Ja, ik vermoed een levensgroot mea culpa uh, op de voorpagina. Want inderdaad, als je nu naar de website kijkt van News of the World... zien we daar drie prominente brieven staan. Eén van de hoofdredacteur, één van Rebecca Brooks... dat is het hoofd van News International... die al die Britse kranten van Murdoch beheert... en eentje van Rupert Murdoch zelf. Nou, De teneur van die brieven is uh, het, hetzelfde. Ook wij zijn geschrokt. Uh, we beseffen dat de krant een zeer moeilijke tijd te, tegemoet gaat... en we zullen alle medewerking verlenen aan het politieonderzoek. Een radicale andere houding is dat wel natuurlijk... want nog niet zo lang geleden ontkende de krant alles... Uh, beschuldigde The Guardian er zelfs van het publiek bewust misleid te hebben... over het afluisterschandaal. Nu zijn ze dus 180 graden gedraaid. Even naar het afluisteren zelf. Wat zijn de laatste onthullingen over de affaire? Uh, twee verhalen die opvallen. Eén uh, in de Telegraph, daar hebben we het al eerder over gehad. Dat gaat over de families van gesneuvelde soldaten. Nou, daarvan bestaat nu ook het vermoeden dat die afgeluisterd zouden zijn... Uh, door uh, News of the World... De Independent, dat is wel interessant hoor, schrijft over de paniek die is uitgebroken in Downing Street bij de premier. Want de timing van dit afluisterschandaal is wel heel erg slecht. News Corporation, het bedrijf van Murdoch, stond namelijk op het punt B-Sky-B over te nemen. Nou, B-Sky-B is de televisietak uh, die onder meer Sky News en Sky Sport heeft. Daar had Murdoch al een groot minderheidsaandeel in, maar wil dat nu voor 100% uh, overnemen. Nou, die overname stond op het punt uh, afgerond te worden... Cameron zou daarvoor het groene licht kunnen geven... want het was alleen nog de regering die het zou teugen houden. Maar ja, de druk is nu heel erg groot om deze overname uit te stellen. Die was al controversieel, omdat men zei... ja, Murdoch krijgt wel heel veel mediamacht in handen in dit land... Ja, Cameron heeft gisteren gezegd dat hij het afluistersgranaal niet kan gebruiken... om dit tegen te houden als hij de letter van de wet volgt. Maar ja, hij weet ook wel dat de woede groot zal zijn als het toch doorgaat. Ja, in het verhaal van de Independent staat dan ook dat Downing Street... er bij Murdoch op aandrikt om dan maar vrijwillig zich terug te trekken. Nou, dat hebben we nog niet van Murdoch zelf gehoord dat hij dat gaat doen. Maar dat wordt interessant om dat te volgen, dit verhaal. En The Guardian? Dat is natuurlijk de krant die de hele kwestie... aan het rollen heeft gebracht een tijd geleden. Wat schrijven zij vandaag? Die komen met een nieuw verhaal, ook wel interessant, best ingewikkeld... dat uh, Scotland Yard contact uh, eerder heeft opgenomen met News of the World... en zich toen geconfronteerd heeft met de beschuldiging dat de krant verdachten in een moordonderzoek geholpen zouden hebben. Dat is een hele ernstige beschuldiging natuurlijk. Het verhaal is dat een journalist van de krant een rechercheur liet volgen. Nou, die rechercheur was op dat moment bezig met een onderzoek... naar twee privédetectors die verdacht waren, werden van de moord op een partner. Nou, die twee verdachten waren bevriend met die journalist... die de rechercheur liet volgen en zouden hem zelfs geld hebben gegeven. Hmm. Nou, als het waar is, ja, dan is het zoveelste bewijs... dat de krant uh, de wet letterlijk aan zijn laars slapte. Ongelooflijk. Arjen van der Horst... over uh, het schandaal rond de Britse tabloid News of the World. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Zuid-Soedan wordt zaterdag dan eindelijk een onafhankelijke staat. Maar die lang bevochten vrijheid heeft wel een zware tol geëist. Zuid-Soedan is straatarm. Het land kent nagenoeg geen gezondheidszorg. Wegen zijn er nauwelijks... en daardoor leven bewoners soms maandenlang afgesloten van de buitenwereld. Afrika-correspondent Kurt Lindey woonde een week in het dorpje Langkien, waar artsen zonder grenzen een ziekenhuis heeft. Hij sprak daar met arts Hanna Jellesma. Dit je je... is waar de patiënten binnenkomen, Asakala Azar...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 Arts Hanna Jellema en verslaggever-correspondent Koert-Lindeyer... sprak met haar in zuid soedan Dat wordt zaterdag onafhankelijk. En zo is het bijna kwart over negen veroordeelden... die zelf voor hun misdaad gaan betalen... om slachtoffers en de staat tegemoet te komen. Dat wil staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie. Welkom in de uitzending, meneer Teven. Goedemorgen. Ja, daders worden al gestraft. Zo is dat in de Nederlandse rechtsstaat. Waarom moeten zij ook nog gaan betalen? Het is nu zo dat uh, alle uh, voorzieningen die er ten behoeve van uh, slachtoffers worden getroffen. Uh, de werkzaamheden van uh, slachtofferhulp. Uh, de betalingen die het schadefonds geweldsmisdrijven uh, soms doet in uh, gevallen dat een dader niet kan worden achterhaald. En dat zo, al dat soort zaken die, uh, die worden op dit moment betaald uit volledig en alleen betaald uit algemene middelen. We hebben natuurlijk bij het aantreden van het kabinet uh, uh, ook duidelijk gemaakt dat we ook vinden dat veroordeelde... Uiteindelijk ook moeten bijdragen aan, uh, aan de schade van het slachtoffer. Um, en wij vinden ook dat het eigenlijk geen slecht idee is om van veroordeelden van geweldsmisdrijven, van slachtoffermisdrijven, uh, om daar een bijdrage van te vragen. En is, we, zijn, we staan daar niet in alleen in. In België en Zweden gebeurt dat al uh, bij onroepelijke veroordeling. Uh, het bedrag zullen we later gaan vaststellen, maar ik denk dat het niet reëel is dat we zeggen, nou de. Alleen de belastingbetaler draagt bij aan, uh, aan, aan de dingen die we voor slachtoffers doen. En de werkzaamheden die we voor slachtoffers doen. Die denk ik veel realistischer om te denken dat we ook juist van veroordeelden een bijdrage vragen. Meneer Deven, geldt het voor alle veroordeelden? Nou, het geldt in ieder geval voor veroordeelden uh, waar sprake is van een slachtofferdelict. Hè, dus waar bij een, uh, een dader, een uiteindelijk onderroepelijke veroordeelde dader een uh, schade toebrengt uh, aan een slachtoffer. Maar dat het kan dus zijn van het, sorry, van het aanrijden van een fietser tot aan een verkrachting? Zo breed is het? Uh, zo, zo breed zou het kunnen zijn. De, de, als je naar andere landen kijkt, dan worden daar verschillen gemaakt. Maar het wetsvoorstel spreekt uh, met name over, uh, over geweldslicten. Want dat, dat is de belangrijkste categorie waar je over praat. En we, we hebben bij aantreden van het kabinet hebben we ook gezegd... Uh, uh, veroordeelden moeten bijdragen aan, uh, aan, aan, aan de kosten van slachtoffers... aan de schade van slachtoffers... We doen veel voor slachtoffers en dat is ook een goede zaak dat we dat tegenwoordig doen. Maar het is denk ik niet reëel om daar alleen van de belastingbetaler een bijdrage van te vragen. Ja, en u wilt dan ook al snel beslag laten leggen hè, op de spullen van um, zelfs nog mensen die pas verdacht zijn. Dat is een ander, dat is een ander onderdeel van het wetsvoorstel. Het is ja. natuurlijk nu al mogelijk in de wet om ten behoeve van een boete die je in de toekomst gaat opleggen, die de strafrechter in de toekomst gaat opleggen... of ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel winsten van een crimineel om conservatorbeslag te leggen. In de Pluxa wet? Ja, inderdaad. En wat dit wetsvoorstel mogelijk maakt, uh, is dat ook ten behoeve van de schade van slachtoffers conservatorbeslag uh, kan worden gelegd. Ja, en dat betekent dat al in een heel vroeg stadium, want ik lees, dat het zelfs als het onderzoek nog gaande is. Jazeker, dat is natuurlijk nu al zo ten behoeve van uh, later op te leggen boetes... en. en... En pluk ze. Maar als iemand maar nog niet veroordeeld het dat, is... Ten behoeve van later vast te stellen schade door het slachtoffer... ook in een vroeg stadium, zelfs al bij heterdaad... de hmm. beslag kan worden gelegd op de bezittingen van een verdachte. Het moet wel duidelijk zijn dat dit inderdaad de dader is. Ja, nou ja, ik, ik, ik noem het voorbeeld maar... Wat, wat, wat, om eens een idee te geven aan een zaak waar je aan kunt denken... een, een, een oude man die in een winkelcentrum ver wordt gereden... door, een, door een, iemand die daar niet met zijn scooter niet mag rijden... Uh, die behoorlijk uh, veel schade heeft, zowel letselschade als emotionele schade... waarvan je kunt vaststellen in een vroeg stadium van... hé, hey, er, is, er, is er is wel een scooter en er is ook contant ja. geld ter beschikking bij een verdachte. Nou, dan zou je eraan kunnen denken om in zo'n situatie beslag te leggen. Als uiteindelijk de rechter zegt, nou, die schade van het slachtoffer wordt toegewezen... Ja. dan weet je ook zeker dat dat slachtoffer dat geld krijgt. Ja, meneer Teven, het hele wetsvoorstel staat eigenlijk in het teken van het slachtoffer. Daar wilt u meer aandacht voor. Dat, dat is nodig? Uh, ik denk dat dat nodig is omdat we nog te vaak te maken hebben met de situatie bij slachtoffers dat uh, het gezegde opgaat van een kale kip valt uh, niks te plukken. Het komt gewoon voor dat mensen op het moment van het plegen van het licht wel vermogensbestanddelen hebben, wel geld ter beschikking hebben en op het moment van de onroepelijke veroordeling en het uh, uitspreken van de schadevergoedingsmaatregel niet. Ja, uh, het heeft iets te maken met de prioritering waar je als kabinet. Uh, in volgorde het meeste prioriteiten geeft. En in dit geval is het uh, het slachtoffer voorop. Staatssecretaris Steven van Justitie, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Zomaar weer even naar België, want dan wordt het spannend, opnieuw spannend. Worden de verschillende partijen het dan eindelijk eens over een nieuwe regering? We hopen het straks te horen. In ieder geval erop vooruit te prikken. René Passet, hoe stopt de weg? Drie files na is de ochtendspits opgelost, Lara. Het stelde sowieso niet veel voor, maar in het zuiden van het land, moeten mensen nog even op de rem op de A2 Den Bosch naar Eindhoven. Bij Vught, 3 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam staat tussen Leidschendam en Dorp 4 kilometer. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. En de A9, Alkmaar-Amstelveen, daar staat tussen het Rottenpolderplein... en knoop het 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Reizigers in Limburg hebben niks meer aan hun strippenkaart. Per vandaag moeten ze reizen met de OV-chipkaart. Joris van der Kerkhoff in Maastricht op het Stationsplein. En Joris, zie je ze nog lopen met hun nu waardeloze strippenkaarten? Nee, ik zie niemand lopen met waardeloze strippenkaarten. U hebt geen strippenkaart meer, hè? Wel? Wel! Oh. Ik heb een abonnement nog. Oh, een abonnement. Uh, werkt een abonnement nog? Ja, een abonnement werkt absoluut nog. Okay. Dus het was geen strippenkaart. U bent ja, ik ben van van de directeur van, uh, van Radio een. Zegt u? Van Radio 1. Van Radio 1, zeker. Ja, ze ja. zijn ze met de tour van middag, ja. Ja, dankjewel. Ik zal mezelf goed, niet fietsen. Goed aan Mart Smeets, hè. aan Mart Smeets. Zullen we doen? <laughs> okay. uh, uh, zou die al zijn, uh, zijn strippenkaart hebben ingeleverd... als, uh, als vervent openbaar vervoerreiziger, die Mart Smeets? Um, tot vanaf vandaag 7-7 2011 eh, eh, werkte hier in Limburg in ieder geval eh, niet meer. Er zijn ook wel andere kaarten die, die werken voor u, hè? Hier. Ja, de abonnementen zijn nog gewoon geldig, zeker tot het eind van het jaar. En we hebben op de, op de bussen nog kaarten, vrij duur overigens, uh, die mensen die geen chipkaart uh, hebben kunnen kopen om alsnog te kunnen reizen. Maar de prijzen zijn wel zo dat we mensen stimuleren om zo snel mogelijk een chipkaart aan te schaffen. Ja, die mevrouw die net bij u stond en u aansprak, die keek er ook heel boos bij. Van belachelijk duur en ik kan een gratis kaart aanvragen, één keer. Ja. En dat duurt vier tot zes weken voordat hij er is en ze had hem drie weken geleden aangevraagd. Boos, boos, boos. Maar dat was de eerste hier in het zonnetje die u boos hebt aangetroffen vanochtend, begreep ik. Ja, dat is ook zo. Ik, uh, ik heb vannacht toch wel uh, af en toe uh, slecht geslapen. Uh, we doen 200.000 reizigers per dag en als 1% het probleem heeft zijn er toch 2000. Tot nu toe valt dat echt ontzettend mee en er zijn inderdaad af en toe mensen boos. Mensen die nog niet goed geïnformeerd zijn. Over het algemeen valt het mee en uh, nou, ik ben aan het begin opgelucht te worden. Nou, Zal eens bij een chauffeur gaan kijken. Uh, even kijken of dat deze niet wegrijdt. Uh, u hebt zelf ook met een aantal chauffeurs gesproken, daar hoort u ook weinig uh, ja. problemen van. Ja. Ja, Mocht je even wat vragen? Even wat vragen? Radio of ik even lachen? wat meer vragen? Of dat u problemen hebt met de, met, met de chipkaart en de, en, de, en, de, en de strippenkaart. Ik heb geen probleem. Nee? Alles gaat goed? Alles klopt. Ik heb geen probleem. Ja, dat is mooi. Heeft er iemand voor jullie nog een strippenkaart? <lacht> Dat is toch vreselijk zo'n het vroeg. Dan schijnt de zon zo ontzettend. Is iedereen vrolijk buiten? Zitten ze binnen allemaal als makkerschapen zo'n beetje eh, voor zich uit te te schudden? Niemand heeft meer een strippenkaart. Je kunt er ook niks meer mee. Hè. Inleveren is ook niet meer aan de orde. Nee, we, we zijn vandaag uh, niet tolerant. Omdat we al een jaar lang bezig zijn om mensen klaar te maken voor de overgang naar alleen uh, chipkaart. Uh, ik denk dat we dat mogen. En al die mensen die zich wel goed voorbereid hebben, etcetera, die zouden zich ook een beetje belazend voelen. Als we nou in één keer heel tolerant zouden worden. Dus dat doen we niet. Uh, is ook de ervaring in andere gebieden dat dat makkelijk kan. Ja, oké. Okay. Als, je, als je hem nog zou hebben en je woont in Limburg... dan moet je in Brabant en in het noorden nog uh, gaan reizen. Daar is je nog wel gelden. Daar kun je hem nog opmaken, ja. Dus daar lopen ze in dit geval een beetje achter op Limburg. Ja, oké. Okay. Ze lopen achter op Limburg. Dank u wel. En uh, uh, nou, een vrolijke dag. Nou, dat zit wel goed met die lach. Ja, dat hoop ik wel. Komt goed. Nou, de invoering van de OV-chipkaart in Limburg gaat uh, zonder al te veel problemen. Vooralsnog Joris van der Kerkhoff in Maastricht. Acht minuten voor half tien is het. Op tien plaatsen langs de A67 wordt een computerprogramma getest... dat vrachtwagens helpt een parkeerplaats te vinden. Overvolle parkings zijn in Noordwest-Europa een groot probleem. Chauffeurs slapen daarom vaak in hun wagen... op de vluchtstrook of op andere gevaarlijke plaatsen. Maar straks kan de chauffeur via de app Parker... op zijn smartphone zien waar nog plaats is. Verslaggever Trudy van Rijswijk ging op zoek. Wij zijn op de A67...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 Ja, het komt er het, meteen van alles voorbij. Het Raas van alles voorbij. Plus de hele cabine gaat op, uh, op en neer als je ligt te slapen. Dus al het vrachtverkeer moet er voorbij komen. dan zit je altijd uh, net in de, de, je de te schudden. kermisattractie. Zit, uh. En, uh, de baas zegt dus dat uh, hoeven we dus ook al, absoluut niet. Dan heb je liever dat je nu er eerder van, om, om toch maar er, of op een industrietrein of ergens uh, goed te kunnen staan... als proberen de, de tijd echt tot een seconde vol te rijden. We zullen eens even op een strategisch punt uitstappen. Druk, stop. ook. Oh. In het weekend staat het hier, hier bij de normen, ook helemaal vol van voor tot achter, van links tot rechts. Dan gaan het gewoon uit, zo druk als dat hier is. Deze meneer komt uit Griekenland en die zegt dat is lastig. Als je hier 9 komt, dan kan je ook niet op de plek. Nou nee, en wat doe je dan? We staan op de road, we stay everywhere. Ja, dat is het probleem, dan gaan ze gewoon ergens staan. Dat is natuurlijk wel een verschil.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 En na half tien gaan we nog even naar België. Daar stijgt de spanning. Formateur Elio Di Rupo krijgt vandaag te horen wat andere partijen vinden van het plan voor hervormingen dat hij maandag voorstelde. De Waal Di Rupo zal vooral benieuwd zijn naar wat de Vlaamse partijen van zijn voorstellen vinden. Want die waren in het verleden erg kritisch. En dan drukken wij ons nog voorzichtig uit. Correspondent Joris van Poppel. Joris, wat gaat er vandaag gebeuren? Hoe gaat dat in zijn werk? Crisis of doorbraak gaat het worden vandaag. Die roepel kijkt vooral naar die Vlaamse partij. Om één uur komen de Vlaamse christendemocratie... De Christendemocraten, pardon, met een persconferentie, daarna de Vlaamse nationalisten... Eh, zegt een van die twee nee, dan is het crisis, dan gaat hij naar de koning... en dan is alle hoop verloren voor België. Eh, zeggen de partijen ja, maar ja, dan is het eigenlijk een doorbraak... want dan kunnen ze voor het eerst in tien maanden... kunnen alle partijen weer rond de tafel gaan om te onderhandelen. Want dat is eigenlijk al tien maanden niet meer gebeurd. Die roepen zelf is optimistisch overigens... Die eh, heeft gezegd, volgende week gaan we een coalitie samenstellen. En half augustus heb ik een regering op de been. Nou, ik ben benieuwd of zijn omgeving daar ook zo over denkt. Wat zijn de grote pijnpunten in het plan van die roepo? Waarop kan het misgaan? Nou ja, vooral het is een enorm uitgebreid plan, 105 pagina's, machtsverdelingen tussen Vlaanderen en Wallonië, geldstromen, de kinderbijslag, op en afritten van de snelweg rond Brussel. Het is enorm gedetailleerd, heel veel valkuilen, heel veel dubbele bodems. Wat een beetje doorcijpelt is dat die Vlaamse nationalisten heel erg uh, kritisch zijn. Met name omdat die groep al de, uh, de, de, de Vlamingen extra wil gaan belasten. Uh, Socialistie Roepo wil meer belastingen op ondernemers, op bedrijven, op beleggers, op spaarders. En het geld in België wordt nu eenmaal verdiend in Vlaanderen. Dus de Vlaamse nationalisten en ook de Christendemocraten zeggen... volgens deze plannen, hij wil wat bezuinigen, maar hij gaat ook vooral de Vlamingen meer belasten. En daar zijn ze toch helemaal niet tevreden mee natuurlijk. Dan lijkt het onstug dat die daarmee in gaat stemmen, Joris. Ja, nou ja, ze hebben weinig andere keus. Als je nu nee zegt, dan, dan laat hebben je ze het wel op gedaan, op natuurlijk. Ja. Precies. En dan moet je zelf een oplossing uh, gaan uh, bieden. Dan ligt de bal in jouw kamp. En dat is nog veel moeilijker natuurlijk. En Dirupo heeft ook al gezegd: ik wil dat iedereen ja zegt. Als de N-VA, als de Christen-Democraten, als die niet meedoen, dan ga ik naar de koning, bied ik mijn ontslag aan. Is het afgelopen, weet ik het ook niet meer. De koning zelf heeft in ieder geval al gezegd dat hij uh, bij 1 augustus gewoon op vakantie wil. Uh, dus ja, die lijkt het toch een beetje zijn schouders op te halen en het uh, ook totaal niet meer te weten. Nee, en, uh, en dan is het ook echt, als ze nee zeggen, de gelijk over naar de koning over uit uh, volgende poging? Ja. Die roepo heeft morgenavond een afspraak met de koning al staan. Uh, en ja, als ze nee zeggen, dan is, het, uh, dan, dan, dan, dan is er geen hoop meer. Dat heeft die roepo al, uh, al laten weten. Dus dan is, het, dan is het afgelopen. En ja, vervolgens zal ongetwijfeld weer crisis, crisis komen. Weer een nieuwe bemiddelaar. Maar ja, hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het, hoe moeilijker het wordt. Uh, er zijn volgend jaar alweer nieuwe verkiezingen. Gemeenteraadsverkiezingen. Daar, daar kom je steeds dichterbij in de buurt. Dus partijen zullen steeds minder geneigd zijn om een compromis te vinden. Dus nou ja, de algemene analyse is hier dat het moet nu, want in oktober gaat het niet meer lukken. Over wat er gebeurt in België hoort u later vandaag ongetwijfeld onze correspondent Joris van Pop. En dit is het einde van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Morgen zijn Marcel en ik te weer. maar het nieuws gaat door op Radio 1. De collega's van de Caro bijvoorbeeld... Zeker, Lara, goedemorgen. De zorg, goedemorgen. Die Vosa voorzitter René Paas, de baas van de sociale dienst... eigenlijk waarschuwt voor chaos per 1 januari... als de huishoudende toets voor uitkeringsgerechten wordt ingevoerd. Hij komt zo even uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Boorplatforms op de Noordzee, lekken regelmatig olie en gas. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van The Guardian. En volgens de bronnen van The Guardian zou dat nog maar... het topje van de ijsberg zijn. En we spreken met de de commandant van de Hare Majesteit Haarlem, die zojuist weer voet aan wal in Nederland heeft gezet. na de missie voor de kust van Libië. Nou, allemaal in Caro. Goedemorgen, Nederland. Na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Kinderen van asielzoekers die door trage procedures al acht jaar in Nederland wonen. moeten samen met hun ouders een verblijfsvergunning krijgen. staat in een wetsvoorstel waar de PvdA en de Christenunie aan werken.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 En de gereformeerde gemeenten in Nederland gaan gebruik maken van internet. Op een jaarlijkse synode in Barneveld hebben ze besloten dat internet inmiddels zo is ingeburgerd dat kerkelijk gebruik ervan niet meer te vermijden is. Volgens een van de sprekers op de synode is internet een fenomeen waar de gelovigen zo ver mogelijk vandaan moeten blijven. Maar de meeste leden vinden dat internet ook zo een goede en nuttige manier kan worden gebruikt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie: twee files nog maar, allebei bij Amsterdam. Op de A8 Zaandam naar Amsterdam tussen het knooppunt Zaandam en het Koenplein 2 kilometer. Op de A9 ook maar naar Amstelveen. Zond even een vrachtwagen met pech en daarom tussen het Rotterpolderplein en knap 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. De huishoudens -toets voor bijstand wordt een chaos, zeggen de sociale diensten. Boorplatforms lekken op grote schaal olie en gas in de Noordzee. Iedereen weet het, maar niemand doet er wat aan. De economie van China groeit explosief, maar de schulden van het land ook. Bemanning Harer Majesteits Haarlem net weer thuis na missie in Libië. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is deze week in de rechtbank in Den Bosch. Vandaag wordt een vooroordeel bevestigd. Veertien polen staan zo meteen terecht. Allemaal voor rijden onder invloed. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl De nieuwe regels van het kabinet Rutte voor bijstandsgerechtigden... gaan leiden tot enorme chaos. Dat zegt René Paas, voorzitter van DIVOZA... de vereniging van managers bij sociale diensten. Goedemorgen, meneer Paas. Goedemorgen. Ja, het gaat allemaal over de zogenaamde huishoudtoets die per 1 januari wordt ingevoerd voor uitkeringsgerechtigden. En vanaf dan tellen ook de inkomsten van een meerderjarig inwonend kind mee bij de beoordeling van de vraag of er recht is op bijstand. Waarom ja. gaat dat leiden tot chaos? Nou, het lijkt heel eenvoudig dat je gewoon zegt van nou wie wonen we eigenlijk allemaal verder nog in dat huis en wat ja. verdienen die? En dan ben je klaar. Hè? Uh -huh. um, uh, maar als je kijkt hoe, de, hoe het systeem van de bijstand is, uh, is uh, opgezet, zeg maar, tot heel diep in de. ICT-systemen die sociale diensten gebruiken, uh, wordt rekening gehouden met, uh, uh, met partners, setjes van twee, die dan soms één bijstandsinkomen zijn. En op het moment dat je zegt dat gaan we op een andere manier definiëren en je gaat kijken of je dat praktisch op korte termijn kan regelen, dan krijg je meteen grote problemen. En het uh, is dus niet voor het eerst over dat we dat zeggen.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 Nou, dan krijg je dus de situatie dat de politiek in de wet heeft gezet. Er komt een uitvoering of een huishoudenstoets. De sociale diensten moeten die uitvoeren. Die mm -hmm. moeten de wet uitvoeren. Dus die horen te checken of er behalve, laten we zeggen, de man en de vrouw in het huishouden of de twee mannen nog iemand anders in het huishouden is. En die horen dat vervolgens op zo'n manier te verwerken in een organisatie dat de bijstandsuitkering daar. ...van afgeleid is. Ja. En dat is een kunstje dat vergt ondersteuning door computers. En zij zegt, we gaan helemaal weer terug naar de hand. Um, uh, en dat krijgen onze softwareleveranciers niet op die termijn voor elkaar. Die zeggen allemaal, het kost veel geld. Uh, we zijn er lang mee bezig. En natuurlijk kan het uiteindelijk wel. Leveranciers zullen nooit zeggen dat het niet kan. Ja. Maar, maar nu maar, uh, nee, maar nee, maar legt u even niet... uit waarom, die, uh, waarom het niet gaat werken... ...en waarom dat de sociale diensten daar gewoon niet klaar voor zijn op dat moment. Hè? Gewoon ja. praktisch.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 Um, uitvoering gaat dus een probleem worden. Gaat die ja. uitvoering ook meer kosten dan het kabinet ervoor uittrekt op dit moment? Uh, ja, maar dat is dan weer niet zo verschrikkelijk het probleem van het kabinet. Want gemeenten krijgen die kosten voor hun oh. rekening. Ja, onze leveranciers zeggen twee dingen: het wordt hartstikke moeilijk, het kost tijd, maar het kost ook veel geld. Um, maar ja, dat is, dat is natuurlijk een probleem dat gemeenten krijgen van deze rijksregelgeving, want die moeten het uitvoeren. Maar gemeenten hebben al grote tekorten in de uitvoering van de bijstand. En dat is, je kunt als Rijksoverheid ook niet heel lang zeggen, er zit wel lekker in de boot, maar het is gelukkig niet aan onze kant. Als er te veel gemeenten in de problemen komen met de uitvoering van de bijstand, dan landt dat vanzelf op de een of andere manier weer op het bordje van het Rijk. Komaal, deze hu ja, ja. deze huishoudestoets maakt het niet makkelijker, zeg maar vanaf de jaarwisseling. Nee, maar goed, makkelijker is ook niet per se het doel. Het gaat erom dat meer mensen op nee, nee, werk uitvoer, gaan. uitvoerbaar wel. Is, uh, die Volksart, waar ik de voorzitter van ben, is een, uh, is een organisatie van loyale ambtenaren. Dus ook wetgeving die je misschien minder mooi vindt. Uh, je voert hem wel uit, want daar ben je ambtenaar voor geworden. Maar ik vind dat politici het recht hebben op ambtenaren die heel indringend wijzen op problemen in de uitvoerbaarheid van hun wet. En dat is wat er nu aan de orde is. Er ligt nu een wetsvoorstel voor... Um, en voor je het weet heeft de Tweede Kamer ervan gezegd. Ja, dat moesten we zomaar uitvoeren. Dan vind ik dat ze onderweg gehoord moeten hebben dat het heel lastig is om die wetgeving op korte termijn uit te voeren. Waarom uh, riep u dit eigenlijk niet uh, meteen toen dat plannetje bekend werd? Dat deden we ook. En dat deden we niet alleen uh, rechtstreeks richting het departement, maar dat deden we ook in het uitvoeringspanel. Dus een club met ambtenaren. Die naar voorstellen van het departement kijken. Dat heeft de VNG gedaan, dat hebben de grote steden gedaan, dat heeft het Kwaliteitsinstituut van de Nederlandse gemeente gedaan. Dus we zijn bepaald niet stil geweest. Maar kennelijk moet het een beetje pittiger eh, voordat de politici naar luisteren. Ik hoop tenminste dat ze luisteren. Ja, en dat ze daar wat mee doen. Ja, ik vind dat uiteindelijk ben je als politicus verantwoordelijk voor de kwaliteit van de wetgeving die je maakt. En bij de kwaliteit van de wetgeving hoort ook. ...dat ambtenaren in staat moeten zijn om die wetgeving op een nette manier uit te voeren. Ja, want anders is, wordt het een zooi. Het is gewoon onredelijk die termijn. Over twee jaar zou het wel kunnen? Uh, dan wordt het wel een stuk makkelijker, want dan heb je de tijd om, dingen om hem in te voeren. Maar het, het, het, in het regeerakkoord staan allerlei korte termijnen. Een aantal van die termijnen zijn opgeschoven. De wetwerken naar vermogen gaat per 1 januari 2013, treedt die in werking. Maar een aantal dingen die ze waarschijnlijk hebben gezien als kleinigheden, waaronder de huishoudestoets... Die zijn gewoon keurig nu voorgelegd als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. En voor je het weet, geven ze dan een klap op en zeggen ze tegen de sociale diensten: ga het maar uitvoeren. En wij willen indringend waarschuwen dat als dat op deze korte termijn moet, dat er een heleboel mensen de dupe worden van slecht uitgevoerde regelingen. En dat eh, eh, natuurlijk zullen we ons stinkende best doen, maar dat niet gegarandeerd is dat het gaat lukken. Sterker nog, wij denken dat het niet lukt. Is dit de gretigheid van het kabinet? Willen ze te snel scoren? Er is uh, niet alleen bij dit kabinet, maar er is natuurlijk een, uh, een traditie die al heel oud is... ...waarin politici niet erg gevoelig zijn voor uitvoeringsproblemen. Al sinds de parlementaire enquête over de RSV uh, is zichtbaar dat de politici dingen besluiten... ...die vervolgens moeten worden uitgevoerd en dan blijkt het minder goed te gaan. Ik vind dus ook dat politici recht hebben op loyale ambtenaren die zeggen... Uh, Misschien is het verstandiger om er een jaar langer over te doen... waarna je het wel kunt uitvoeren. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is eigenlijk wat is het neerkomt. Ja. Hartelijk dank, René Paas, voorzitter van ja, Divosa, De Vereniging van Managers bij Sociale Diensten. De Vraag van Vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De Spaanse wielrenner Alberto Contador heeft verzekerd dat hij sinds zijn positieve dopingcontrole van juli vorig jaar geen vlees meer heeft gegeten. Want volgens hem was een besmet stukje vlees de oorzaak van de minieme hoeveelheid clenbuterol in zijn urine. Kun je als topsporter vegetariër zijn? Bewegings- en voedingsdeskundige Henk Kraaijhoff heeft het antwoord. Je kunt er als er zeker zonder vlees. Het hangt een beetje vanaf welke tak van sport je doet. Damme schaken, darten en dergelijke. Dan gebruik je niet zoveel eiwitten. Dan uh, kun je zeker zonder vlees. Voor vuurrennen zoals uh, Contador gaat het eigenlijk ook wel. Want het heeft voornamelijk een brandstofprobleem. Namelijk uh, vetten en, uh, en koolhydraten of suikers in de spier. Dat is het voornaamste probleem. Vlees kun je vervangen door uh, zeggen, kip, vis, uh, melkproducten, yoghurt, kaas en dergelijke. Maar ook door bonen en peulvruchten. Het probleem wordt alleen dat dat natuurlijk enorm uitgezoekt en gepuzzeld is om dadelijk je kostje bij elkaar te eten als je vegetariër bent. En de vraag is of de meeste tofvoorters de tijd en de moeite en de energie hebben om dat te doen. Dus je haalt je wel wat op de hals als je als uh, tofvoorter vegetariër wil zijn of uh, vegetariër wil worden. Mijn aanbeveling is om toch gewoon lekker dat stukje, stukje vlees te nemen en af en toe dat biefstukje. Dat kan eigenlijk geen kwaad, tenminste als er geen klein in zit. Nee, het kan dus wel, maar het is een hoop gedoe. Als u een vraag heeft bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl. Voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de rechtbank in Den Bosch. Want daar is al de hele week Roy Hirkens. U krijgt van mij een rijontzegging van acht maanden. Nou, naast die rijontzegging krijgt u van mij een geldboete. Die zal ik bepalen op 750 euro... Als dan 15 dagen hechting is tegenover als u de geldboete niet betaalt... en u mag die boete in termijnen betalen... en dan zou ik kijken naar hè, hoe je dat dan kan omrekenen. We kunnen voorstellen vijf termijnen van 150 euro per maand... als dat voor u haalbaar is, of anders 10 termijnen van 75. Dat is ook nog een variant. Sebastiaan Hermans, rechter hier in Zertogenbos. U doet uh, strafzaken. U bent vandaag uh, politierechter... Uh, dan handelt u heel veel zaken op een middag af. Hoeveel zaken behandelt u vanmiddag? Vanmiddag staan er 14 zaken op de rol. En dat zijn allemaal alcoholgerelateerde zaken? Het gaat allemaal om uh, rijden onder invloed uh, van alcohol... of weigeren van de blaastest. Het zijn allemaal polen? Het zijn allemaal polen. Ja, ik denk niet dat het toevallig in die, is in die zin... dat uh, het Openbaar Ministerie die zaken inplant... en misschien uh, praktisch is geweest en bijvoorbeeld ook... Uh, ja, dan hoef je maar één tolk te regelen voor de hele middag. Dus ik denk dat dat eraan de grondslag ligt. Heeft u de indruk dat, uh, dat Polen zich vaker schuldig maken aan uh, alcohol in het verkeer? Ja, vaker dan wie, hè? dat is dan de vraag. Maar uh, als je kijkt naar uh, de soort feiten waar mensen hiervoor moeten voorkomen... dan zie je wel dat Polen relatief vaak uh, zich moeten verantwoorden voor het rijden onder invloed... in vergelijking met andere ja, nationaliteiten, laat ik het zo maar noemen. Ja, en dan valt mij op, want ik heb er een, een paar uh, uh, bijgewoond. Uh, inmiddels... dat het wel gaat om enorme hoge promilages. Um, ja, misschien is het uh, een beetje beroepsdeformatie aan het worden. Maar ja, kijk er zelf niet zo van op van wat er vanmiddag langskomt. Dat is op zich niet uh, ja, extreem wat hier dan voor. Want wat je vaak hebt is dus dat de lagere... Uh, pro tegenwoordig buiten de zitting onder de officier van justitie worden afgehandeld. En daarom krijg je ook dat wat hier dan komt relatief hoog zit. U bent een blinde rechter. Heeft dat nog gevolgen voor uw werk? Uh, ja, ja, in praktische zin wel. Dat, uh, nou ja, hè, dat ik hier ter plekke in de zittingszaal niet. Uh, van een gewoon papier kan lezen. Dus dan moet ik. Ik werk dan met een computer met, uh, met een braille aanpassing eraan bijvoorbeeld. Dus dat zijn. Uh, maar het zijn eigenlijk allemaal praktische zaken die. Uh, ja, die wel spelen dan. Maar voor ja, werk inhoudelijk. Uh... Maar ik kan me voorstellen dat als u het gedrag moet uh, beoordelen. van een verdachte, hè, dat, dat, uh, dat het dan ook handig is. als je weet hoe een gedachte zich uh, beweegt, gedraagt. Ja, dat kun je aan de ene kant zeggen. Hè, dat mis ik dan, non-verbale uh, dingen. Aan de andere kant. Bij de vraag of iemand iets gedaan heeft of niet... Uh, ga ik, en eigenlijk bij mij weten de collega's ook... toch vooral af op uh, ja, de harde feiten, zoals ze dat dan noemen. Die blijken uit de, de, de stukken of uit een verklaringen. En uh, hoe iemand zich gedraagt... Uh, om dat te vertalen naar bijvoorbeeld, liegt iemand of niet... dat is uh, wel heel moeilijk. En ja, ik vraag me af of je daar... Uh, uh, iets mee kan in de zin van uh, hey, onderbouwd aangeven. Nou, daar begint hij te liegen want hij beweegt met zijn arm. Dat is toch wel zijn hele gevaarlijke uh, conclusies om te trekken. Dus uh, ik denk niet dat daar uiteindelijk dat met die non-verbale communicatie dat dat doorslaggevend is in het beoordelen van zaken. Nou, veel succes vandaag nog. Ja, dankjewel. Vanuit de rechtbank in Den Bosch was dat Roy Herkens. Straks: Chinese schulden groeien net zo hard als de economie, als dat maar goed gaat. Maar nu eerst boorplatforms op de Noordzee die lekken regelmatig olie en gas. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van The Guardian. De Britse krant schrijft dat er in 2009 en 2010 ruim 100 olie- en gaslekken zijn geweest. En volgens de bronnen van The Guardian zou dat nog maar het topje van de ijsberg zijn. CDA Tweede Kamerlid, Marieke van der Werf. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar staan die platforms precies? Ja, die staan uh, in de Noordzee. Er staan een heleboel in het zuidelijk deel. Die uh, boren vooral naar gas en een aantal naar olie in het meer noordelijke deel. En om hoeveel platforms gaat het? Wat Nederland betreft, want N dit onderzoek ja. gaat natuurlijk over het Engelse... maar wat Nederland betreft hebben wij uh, zo'n 130 uh, boorplatforms uh, actief op dit moment. Heeft u enig zicht om wat voor lekken het precies gaat? Nou, we, uh, waar het op lijkt, als ik uh, de informatie goed lees, dan heeft het te maken met uh, uh, pijpleidingen die uh, onderhevig zijn aan corrosie, dus die uh, aan het slijten zijn. Uh, en daardoor wordt er uit die pijpleidingen olie en gas gelekt. En wat voor gevolgen kunnen die lekken hebben? Nou, dat is een, dat is een goede vraag. Het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel het is. Uh, het heeft sowieso gevolgen voor, uh, voor, voor, voor, voor het milieu. Maar in welke mate ja. is mij op dit moment ook niet bekend. Een ander uh, aspect is natuurlijk... welke gevaren heeft het ook voor de werkers op de, uh, op, op, op de platforms? Kan het leiden. Uh, en daar zijn ook voorbeelden van... dat er uh, gewonden en zelfs doden vallen... als gevolg van zo'n lek dat tot een ontploffing komt. Nou, is dat lekken... Een... Een vrij bekend fenomeen, hè? speelt al jaren, wordt ja. maar niet opgelost. Hoe kan dat nou? Uh ja, uh, ik denk dat dat uh, uh, hoewel veiligheid prioriteit is, zowel van de bedrijven als ook van, uh, van de overheden. Ja, dat wordt heel uh, hard geroepen, maar dat is dus ja, blijkbaar niet zo. Nou ja, ik denk dat uh, je zou je kunnen afvragen, uh, we zijn al, al tijd lang met uh, uh, olie- en gasboring op de Noordzee bezig. Ja, sinds de jaren zeventig uh, al. Ja, en, en misschien is er uh, toch uh, uh, behoefte aan een, uh, een, een, een grote uh, ja, onderhoudsslag. Het is aan slijtage onderhevig. Is, uh, sommige, zaken, sommige dingen zijn verouderd. Nou spraken wij vorig jaar naar aanleiding van die olieramp... in de Golf van Mexico. Ja. Allemaal nog uh, nou ja, vrij vers in het geheugen. Met Lucas Reinders, hij is hoogleraar milieukunde. Ja. Uh, volgens hem is er bij de oliemaatschappijen... weinig transparantie. En hij zei ook dat de overheid bang is dat uh, bij veel openheid... de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verslechtert. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, hoe ik er tegenaan kijk is dat veiligheid een, een, een eerste prioriteit is voor mens en, en milieu. Is of dat, moet zijn? ...moet zijn. En uh, in, uh, op papier is dat het ook. En ik denk dat het nu zaak is, naar aanleiding van wat er uh, in, uh, de, de, wat in The Guardian wordt gezegd... ...dat we ook in Nederland gaan kijken van uh, kunnen we uh, in de Tweede Kamer een overzicht krijgen... ...van alle incidenten die hier aan de hand zijn. Want uh, uh, het is natuurlijk wel belangrijk om dan ook te praten over, uh, over echte feiten. Wat gaat u dan doen? Gaat u Kamervragen stellen? Ja, ik zal de minister uh, van uh, Economische Zaken, van ENI, zal ik een aantal vragen stellen naar aanleiding van de publicatie uh, in The Guardian. En die heeft te maken met uh, een overzicht van, uh, van incidenten. Nou heeft u dit in uw portefeuille als Tweede Kamerlid. Ja. Daar is dus blijkbaar een stuk in The Guardian voor nodig om u in actie te krijgen. Werkt het zo? Niet ja. altijd. Maar uh, uh, soms heb je de journalistieke uh, onderzoekstechnieken nodig om ja. op een, uh, op een, op een spoor te zetten. En soms gaat het uh, uh, via andere kanalen. Maar vraag ik me in... toch af hoeveel zorgen u zich maakte voordat dat stuk in de Guardian stond? Nou, kijk, we hebben in Nederland een goed systeem. We hebben staatstoezicht op de mijnen en uh, die geven elk jaar een jaarverslag uit. 2010 moet nog komen, 2009 laat zien dat er in uh, 2009 drie incidenten zijn geweest waarbij meer dan 1000 liter gelekt is. Dat dat allemaal is opgelost, dat daarop geïnspecteerd is. Als gezegd, als je dat tot je neemt... en dat doe je als Kamerlid in deze portefeuille... dan zeg je van nou, er, er, er gaat wel eens iets mis. Er wordt snel op ingegrepen, het wordt snel hersteld. En de gevolgen zijn binnen de perken. Het zou natuurlijk niet moeten gebeuren, maar laten we wel... We leven in een, in een, in een, in een land, in een omgeving waarin we met complexe systemen, met gevaarlijke stoffen uh, werken en we proberen de risico's zo goed mogelijk te beheersen. Nou, daar wordt op toegezien. Als je die stukken leest, dan denk je van, nou, daar is een... Uh, uh, daar wordt door de Nederlandse regering goed mee omgegaan. Als nu dit naar buiten komt, dan zeg je van, ja, uh, dan wil ik toch wel meer weten, ook over de Nederlandse situatie. En ik ik zou dus graag een overzicht van alle incidenten uh, op Nederlandse platforms. En wanneer waren daarbij veiligheid, milieu en gezondheid in gevaar? Welke sancties zijn opgelegd? Welke leerpunten halen we eruit? En is er een meldplicht voor die incidenten? Hè? Vanaf welk moment wordt een incident gemeld? En dat is natuurlijk dat haal je ook wel uit het artikel in The Guardian. Uh, daar staat in, maar... Dat is één artikel, en dat zou ik dus graag ook van uh, de minister horen. Ja. Um, uh, er wordt soms wel eens wat onder de pet gehouden. En dat, dat soort situaties moeten we natuurlijk niet terechtkomen. Ja, dat geeft eigenlijk al wel weer uh, hoe de zaak zit, hè? hoe gevoelig het is. Het is, het is uh, uh, gevoelige informatie. Ja. ja. Dat, uh, dat, dat ben ik met u eens, maar ik denk dat de veiligheid uh, toch een uh, belangrijker is, dus dat we ook die gevoelige informatie boven tafel moeten krijgen. Goed, gaat u allemaal voorleggen aan minister Verhagen. Ja. Dank u wel. CDA Tweede Kamerlid Marieke van der Werf. Ja. Wat? Oude Cubaanse mannen in 1997 bij elkaar gebracht door Raicoeder, de, de Burieno Vista Social Club met Chan Chan. Het is uh, zeven minuten voor tien. China steekt zich in rap tempo in de schulden. Staatsbanken lenen gigantische bedragen aan lokale overheden die zich storten in risicovolle investeringen. Kredietbeoordelaar uh, Moody's waarschuwde deze week dat de verliezen van die banken fors kunnen oplopen, omdat ze veel meer hebben uitgeleend dan op papier staat. Jacob Jordaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ontwikkelingseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Die lokale overheden zouden 375 miljard euro meer geleend hebben dan op papier staat. Hoe kan dat? Uh, nou, lokale overheden uh, hebben bepaalde restricties met het lenen van geld. Dus wat ze over het algemeen doen is, uh, ze gebruiken lokale staatsbedrijven die uh, leningen aangaan met banken. Ja. En dan staan de lokale overheden garant voor die leningen. Dus het probleem is dat die leningen niet direct in de begroting komen van de lokale overheden. Veel banken zijn van de overheid, hè? In China? Ja. Ja, gemeenten, ook overheid. Hoe werkt dat concreet? Schulden maken in de officieel nog steeds communistische volksrepubliek? Ja, dat is een beetje een grijs gebied. Want die, die lokale staatsbedrijven, die, die zijn dus, dus de, de, de, de bedrijven die die leningen aangaan. En de vraag is in welke mate die bedrijven geschikt zijn in het beoordelen van, uh, van projecten. Ja. En de lokale overheden die, ja, die staan altijd garant voor die leningen. Maar ja, die zijn ook afhankelijk van die lokale staatsbedrijven... in welke mate zij uh, succesvol zijn in die, in die projecten. Zou u dit omschrijven als een uh, nou ja, gevaarlijke situatie? Nou, ja, dit is eigenlijk voor het eerst dat er... Um... Dat er uh, echt informatie beschikbaar is gekomen over de omvang van die leningen. En de schatting is dat het ongeveer, als je het uitdrukt in de percentages van het uh, bruto binnenlands product is het zo'n 27%. Dus het is een, een, een hele grote omvang. En het probleem is als de leningen dus niet kunnen worden terugbetaald aan de banken. Ja, dan krijgen dus de banken een grote stijging in, het, uh, in slechte leningen die ze moeten afboeken. En zakt dan de hele Chinese economie in elkaar? Hoe moet ik me dat voorstellen? Um... Ja, uiteindelijk, uiteindelijk moet dus ergens een, een, een bron gevonden worden die die leningen dan gaat terugbetalen en dan kom je toch terecht bij de centrale overheid. Dus uiteindelijk, als, als die leningen niet kunnen worden terugbetaald, dan krijgt dus de centrale overheid een, een grote stijging in de uitgavenpost. Hoeveel schuld heeft de Chinese staat eigenlijk? Uh, nou, als je de, de, de schulden van de centrale overheid en van de lokale overheden bij elkaar optelt ja. en als percentage van het bruto binnenlands bedrukt zit je ongeveer rond de 90%. En dat is gelijkwaardig aan de totale schuldenlast van bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo erg? Nou nou ja, maar wat ik denk het is meer een, een soort schrikeffect geweest van dat het voor de eerste keer duidelijk werd hoe groot die schuldenlast is van, uh, van lokale overheden. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in de Europese Unie waar de percentage 85% is, dan zit dus de Chinese economie eigenlijk tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie in. Wij krijgen hier in het Westen altijd het idee dat nou ja, in China worden kapitalen gestoken uh, in grote infrastructurele projecten, hè, hoge snelheidslijnen, wegen. Uh, die economie is nou ja, enorm booming. Geld lijkt in China wel het laatste probleem, maar schijn bedriegt blijkbaar. Nou, kijk, te, te vergelijken met andere landen, wat, wat je in China ziet, is dat de, de, de, de, het overgrote deel van de schuldenlast wordt dus betaald door, door Chinese bedrijven zelf. Dus er dus is weinig internationaal kapitaal wat in de China, Chinese economie wordt geïnvesteerd. Ja. En als je kijkt naar andere landen, dan zie je dus dat heel veel internationale banken dus lening verstrekken aan allerlei bedrijven en instellingen op internationaal gebied. Dus dat, dat is wel een, wel een duidelijk verschil. Wat is, wat is het grote gevaar voor de nabije toekomst dat u ziet? Um, nou, Er zijn twee gevaren. Ten eerste dus als die leningen niet kunnen worden terugbetaald, dan krijgen dus de, de Chinese staatsbanken dus een, een, een grotere mate van slechte leningen die ze moeten afboeken. En op lange termijn zit je dus met het probleem dat niet helemaal duidelijk is in welke mate die staatsbedrijven echt geschikt zijn om rendabele projecten uit te kiezen. En er is op dit moment van de centrale overheid weinig controle op die, die lokale staatsbedrijven. Dus op lange termijn moeten ze toch gaan kijken hoe, hoe die lokale staatsbedrijven kunnen worden verbeterd. Dat ze alleen projecten financieren die daadwerkelijk uh, rendement gaan opleveren. Wat is eigenlijk de rol van de, van de corruptie in China in dit hele verhaal? Ja, kijk die lokale staatsbedrijven en lokale overheden, de, daar zit een zekere mate van corruptie aan vast dus dat lokale overheden Het is allemaal overheid hè. Ik bedoel Ja, uh, ja, ja. en schaadt elkaar wat toe. En die lokale overheden kunnen dus die lokale staatsbedrijven weer beïnvloeden in welke projecten dat ze inderdaad gaan financieren. Dus het gevaar van corruptie bestaat dat de dus lokale overheden... toch hun eigen favoriete projecten doordrukken... Eh, in plaats van projecten uit te kiezen die het meeste rendement opleveren. Ja, ja. Uh, tot slot nog even het eigen belang. Mogen we nooit uit het oog verliezen? Kunnen wij in Nederland hier nog last van krijgen? Van deze nou ja, toch wel ongezonde situatie? Nou, kijk, ja, China is natuurlijk de tweede economie in de wereldeconomie. Dus stel ja. dat er iets, iets dat de Chinese economie instabieler wordt, dan krijgen we daar toch last van. De Chinese bedrijven gaan minder investeren in de Europese Unie. En de, de, de Chinese economie gaat minder importeren en exporteren. Dus in die zin krijgen we er wel last van. Maar er zijn niet grote financiële bedragen die Nederlandse instellingen hebben gefinancierd in de Chinese economie. Dus wat dat, wat dat betreft uh, lopen we weinig risico... dat we dus geld gaan verliezen door die slechte leningen zelf. Oké, okay, nou dat is in ieder geval een geruststellend uh, slot van dit gesprek. Dank u wel, Jacob Jordaan, ontwikkelingseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We gaan naar het nieuws van tien uur. En daarna zijn we bij Utrecht met uh, de cijfers. Of nou ja, niet de cijfers. De Nederlandse Vereniging van Makelaars... maakt zometeen de laatste cijfers van de woningmarkt bekend. En uh, gaat de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting... van 6 naar 2 procent de zaak uit het slop trekken... en de huizenverkoop weer een impuls geven. En natuurlijk het van